Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Watertown is een verdachte omsingeld. Verschillende Amerikaanse media melden dat het vermoedelijk... de 19-jarige Joghar Tsarnaev is. Die wordt verdacht van de aanslag op de marathon in Boston. Dat is niet officieel bevestigd. Kort voor de omsingeling waren schoten te horen in Watertown. Even daarvoor was er nog een persconferentie van de autoriteiten in Boston... waarbij bekendgemaakt werd dat het uitgaansverbod... naar aanleiding van de klopjacht op de verdachte werd opgeheven. Inwoners van Bottertown wordt nu toch weer gezegd binnen te blijven. Zwaar bewapende agenten en een ambulance hebben zich verzameld in een straat. Ze wachten op explosieve experts. De broer van de verdachte die gisteren werd doodgeschoten had explosieven bij zich. Ook tijdens de achtervolging van, door, de, door de politie van de twee broers gisteren werd door de verdachte met explosieven gegooid. Jasper S. gaat niet in hoger beroep tegen de celstraf van 18 jaar die hij heeft kregen opgelegd. Dat heeft zijn advocaat gezegd in het tv-programma Pauw en Witteman. Jasper S. werd veroordeeld voor de moord op en de verkrachting van Marianne Vraatstra. Zijn advocaat zei dat S. de zaak nu wil laten rusten... ook al zijn ze beiden teleurgesteld dat de rechter moord en geen doodslag bewezen heeft verklaard. Heel Friesland heeft er belang bij dat er nu een eind komt aan de zaak zei de advocaat. Maar hij zei ook dat er om persoonlijke redenen niet bij de uitspraak aanwezig was... en wilde die redenen niet toelichten. In Italië heeft de linkse partijleider Bersani aangekondigd af te treden... op het moment dat het land een nieuwe president heeft. Bersani doet dat volgens Italiaanse media... uit woede over partijgenoten in het parlement en uit de regio's. Die weigeren te stemmen op de presidentskandidaat die Bersani voordraagt. Na vier stemrondes heeft Italië nog steeds geen president. In de vierde stemronde kwam de centrum-linkse kandidaat Prodi... ruim honderd stemmen tekort om te worden verkozen. De komende dag is de vijfde ronde. Het weer het droog en helder met minima rond het vriespunt... en voorstaande grond, overdag volop zon en droog. Het wordt 10 tot 12 graden, alleen op de Wadden blijft het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO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 We laveren langs kwijtgeraakte reportages verloren gewaande programma's en afgestofte parels uit schatkist en prullenbak. Lange reportages, freaky items, open deuren en verrassingen, alles komt eenvoudig weg aan bod. U bent weer bij woord. De hele nacht dwalen we door de afgelopen eeuw. In het eerste uur richten we ons op radio Piraterij. Na tientallen jaren amateuristisch gerommel... begint de eerste serieuze golf van etherpiraterij in Nederland... aan het begin van de jaren zestig met de komst van de zeezenders. Door buiten de territoriale wateren uit te zenden... konden landelijke wetten met betrekking tot de omroep omzeild worden. Zo kon men legaal geld verdienen met de uitzending van reclame. Vooral voor de kust van Nederland en Groot-Brittannië hebben in de jaren 60 een tamelijk groot aantal van die zendschepen gelegen. De bekendste zeezenders waren Veronica, Noordzee en miami don gericht op Nederland, en Caroline en Radio London, gericht op Engeland. Op 18 april 1960 voer het eerste radioschip van Radio Veronica, de Riff, de haven van het Duitse Emden uit. Op 21 april begonnen de eerste proefuitzendingen. We beginnen met een fragment van het vijfjarig bestaan van Veronica... op 21 april 1965. Tineke presenteert daarom een jubileumprogramma... waarin onder andere oude fragmenten te horen zijn en Max Groen... Omroeper van het eerste uur op bezoek komt. U luistert naar Radio Veronica, het station waar muzieken zijn. kopen, Ja, zo klonk het toen. Maar nu klinkt het zo. Vandaag is het dus precies vijf jaar geleden dat we voor het eerst uitzonden... Het komend half uur wil ik u graag vertellen hoe het vijf of liever gezegd zes jaar geleden begonnen is. Toen in 1959 door de regering een concessie werd geweigerd, aangevraagd door enige zakenlieden ten einde een commercieel radiostation te kunnen beginnen, besloten zij de zender buiten Nederland te installeren. Maar dan toch zo dat hij een groot gedeelte van Nederland zou bestrijken. Op het vasteland was er weinig kans op en de zee bleek dus een uitkomst. Een voorbeeld was er al, want sinds enige tijd opereerde in de Deense wateren het schip Merkur met succes. In Duitsland werd een oud lichtschip gekocht, het in 1911 gebouwde Borkumriff. In de haven van Emden werd een zender ingebouwd. Over deze installatie alleen al zou een roman te schrijven zijn. Een en ander ging namelijk niet zonder moeilijkheden gepaard. De kranten stonden er vol van in die dagen. Het schip stoomde op naar de Noordzee en ging voor anker bij Katwijk. Op 21 april vonden de eerste proefuitzendingen plaats, maar het bleek dat de zender aan de zwakke kant was. In Amsterdam waren de uitzendingen namelijk nauwelijks te horen. Er werd gesleuteld en geschroefd, maar de resultaten waren bepaald niet bevredigend. Maar op 4 november 1962 was de zogenaamde piep, de eeuwige bron van eigenis, s'avonds om ongeveer 9 uur, dankzij vele inspannende uren ineens verdwenen. we de muziek eindelijk goed beluisteren. Nee, la, nacht, Wat de medewerkers betreft uit die dagen... ...we gingen van start met drie omroepers. Allereerst... Goedemorgen dames en heren. Dit is Ellen van Eck... ...die weer een dagelijks ochtendprogramma bij u inleidt. Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek... ...in uw smaak zal vallen... ...en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren... Dit was dan Ellen van Eck, een van onze eerste programmeleiders. Want tot 1961 hebben we heel wat programmeleiders gehad. Zelfs nog voordat we begonnen uit te zenden. Maar we hadden ook omroeper Max Groen, ik fungeer vanavond als uw platengastheer. en heb me met mijn platenkoffertje op de brug van ons schip Veronica genesteld... in de onmiddellijke omgeving van een levensgrote reddingboei. Dat kan nooit weten. Maar zolang we... En dan dat... nu de door ons zeer gewaardeerde Tony Vos, die tevens programmeleider was... ...van 1961 tot 1964 toe. Radio Veronica is dit op 192 meter. <muziek> Americana, een dagelijks programma van half zeven tot 7 uur. behalve Omroeper en onze latere programmeleider was Tony Vos ook nog de man van... Noordie! Let op, Noordie nu ook in Nederland. Let op Noordie, want dat is het. Noordie! Omdat de commerciële resultaten nogal op zich lieten wachten, probeerde Radio Veronica ook op Engeland uit te zenden. Proefuitzendingen waren er al geweest in november van hetzelfde jaar, s'avonds van 11 tot 1. En in het voorjaar van 1961 startte de CNBC, de Commercial Neutral Broadcasting Company, s'morgens om 8 uur. This is really a test transmission for CNBC Radio at 192 meters, medium wave. U hoort het al. schip dat uitzond op 192 meter veranderde in één jaar tijd in drie verschillende radiostations. De Vrom, de vrije radioomroep Nederland, in Veronica en in de CNBC. This is CNBC, the commercial neutral broadcasting company... broadcasting on 192 meters medium wave band. U hoorde nu de stem van Paul Hollingdale. Er was nog iemand, maar wij kenden hem alleen maar onder de naam John. Our transmitter power is to be increased in the near future... and our coverage will in consequence be extended. Advertisers in East Anglia are cordially invited to write to CNBC's advertising representative in order to obtain further details. The address is Ross Radio Productions Limited, 23 Upper Wimpole Street, London, West 1. It klinkt indrukwekkend, waarof niet? not? En dat was allemaal in de ochtenduren. Maar smiddags om één uur werd Radio Veronica weer Radio Veronica. Hier is Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Goedemiddag luisteraars, wij beginnen onze Nederlandse uitzendingen van vandaag met een programmaoverzicht. Van vijf over één tot half twee, c'est la france qui chant. Van half twee tot tien voor twee, magische toetsen. U kunt 15 minuten luisteren naar bekende melodieën van toen en van nu, gespeeld door pianist Henk Vos met ritmische begeleiding. Ik heb zijn naam daar straks al genoemd, luisteraars, maar de man die iets zou kunnen vertellen over de maanden april en mei van het gedenkwaardige jaar 1960 is Max Groen. Max, kun je misschien iets vertellen? Jullie zaten eerst in Amsterdam tot april toe, ondergebracht bij een laboratorium. Ja, Tineke. Uh, we zaten daar niet zo erg ruim. We hadden tot onze beschikking, ja, ik zal zeggen één wachtkamertje... Ja. En daar was onze hele discotheek in gevestigd. Die bestond uit 50 platen. Dat is heel wat? Ja, dat was in die tijd heel wat. En het ja. was erg moeilijk platen bij te krijgen. En we zijn toen op stel en sprong, eind april. Ja. Ik meen dat het de eerste mei was, zijn we ja. omgegaan naar Hilversum. Jullie dachten daar heel wat te vinden. Ja, inderdaad. En we vonden er ook heel wat. We vonden namelijk een heel groot huis. Maar verder niets. Het was totaal leeg. Er stond alleen in de keuken zonder keukentafel. En verder was er geen stoel, er was geen bureau. En daar zijn we begonnen. Er waren zelfs geen goede, goede technische uitrusting, was er helemaal niet. Ik herinner me nog goed dat we die keukentafel in de grote kamer plaatsten. Ja. En daarop een niet ingebouwde recorder zetten. Eén? Eén, Ja waar we heel voorzichtig, zonder te trillen, opnametjes moesten maken, bandjes moesten maken. Dus een pick-up en een recorder, en, en nog, geen microfoon toen nog. Uh, toen hadden we geen microfoon, die is er pas na een... Dag of veertien of zo. Ja, gekomen. een dag of veertien zal dat geweest zijn, daar nog, moesten nog allerlei belangrijke proeven genomen worden. <laughs> uh, er was inderdaad ook niet van alles, ik herinner me goed dat... Uh, nog andere medewerkers in die dagen in Hilversum erop uittrokken om hier en daar in een winkel nog eens een plaat op te scharrelen of een soldeerbout of een stukje snoer uh, het was werkelijk allemaal erg behopen maar we hadden toen de tijd uh, hadden we als technisch adviseur Mr. Jensen Mr. Jensen, had... die naam komt me bekend voor ja, ik meen... ja, jij weet natuurlijk wie dat is, dat was de man namelijk van Radio Mercure die ja. had al langer met dat bijltje gehakt en mm -hmm. Die heeft onze leiding dus geadviseerd. Wat Vandaar... adviseerde die? Nou, het allereerste wat hij adviseerde was een verandering van naam. Jullie heetten toen nog Vron? Toen heten we nog Vron, de Vrije Radio Omroep Nederland. En dat mocht niet gebruikt worden? Nee, en hij was degene die eigenlijk met het Veronica op de proppen kwam. En daar zit eigenlijk ook WRON. Ja, nog in. Ja, dat is waar. Uh, heel langzaam uh, kwamen we op streek. Er kwamen microfoons, er kwamen recorders. Hm. Dat weet ik nog, ja, want dat was net in mijn tijd. Ik herinner me trouwens nog die microfoon, die beroemde microfoon aan dat touwtje, oh, dat weet je. Touwtje niet. bij het dakraam. Ja, bij het dakraam. En die smid daarnaast. Ja, we moesten wel <laughs> steeds ophouden als die smit wat de smeden had, dan konden wij <laughs> geen opname maken, want dat klonk zo verschrikkelijk door. Ja, we zitten trouwens nog steeds in datzelfde huis. Het was een oude begrafenisondernemer die er vroeger in zat. Ja. En dat huis is dus ja, heel verbouwd. Is... We hebben dus. Heel diverse opnamecellen erbij gekregen en dergelijke. Je hebt het wel gezien hoe het Ik veranderd is. Ja, het is groot geworden, hè? Ik herinner me ons eerste celletje. Weet je, dat was dat kamertje hier ja. boven de deur. Ja, dat was een oude logeerkamer He? van de begrafenisondernemer. Oh, dat was ontzettend, Ja, die wastafel erin. He, wastafel, er was niets. Nee. Er was niets, maar uh, het is op het ogenblik ja, fijn. Ja, het is een echte studio geworden. Goh, Mag ook wel na vijf jaar. Max, wat zijn er voor gekke dingen gebeurd? Oh, dat is, dat is raar gegaan en was vreselijk moeilijk. Ja. Een mooie pendelboot hadden we niet. Hm. En uh, er waren nogal moeilijkheden om een bootje te krijgen om en hem uit te kunnen varen. En in het begin werden de banden vaak overgebracht per helikopter. Uh, die tropten ze dan op het schip. Maar zoals eens. Als te doen, zoals dat er wel in zat, is er wel eens vooral bij slecht weer, wel eens een zak met banden naastgevallen. Enige maanden later is die aangevoel naar de afsluitdijk. Hebben jullie die banden nog gebruikt? Ja, we zijn ze wezen ophalen, ze waren dus goed verpakt. En de meeste waren zelfs nog intact, die waren nog te gebruiken. Toch. En maar van de programmering kwam die, kwam die dag of die week niets meer terecht, want al die banden waren weg. En dat kon toen allemaal, hè? dat is ja zo vreemd. Want we hadden ja. dus zo'n zo'n 50, 60 gramfoonplaten en daar draaiden we een paar maanden op. En dan kwam er ineens weer iemand binnen en die haalde zijn portefeuille tevoorschijn en die zei, hier jongens, hier hebben jullie 25 gulden. Ik hoor nooit mantofani over jullie zender. Koop nou eens een keer een Ind fijne plaat van mantofani. Inderdaad, zo ging het. Zo ging het. En dan renden wij, dat was nog in de tijd in Amsterdam, renden wij naar een uh, grote platenzaak. Ik mag geen reclame maken natuurlijk, ik zal dus iets hebben, maar een grote zaak in uh, het Hartje van de Jordaan. En dan gingen we allerlei platen kopen waar veel naar gevraagd werd. Zo, en ook mooie langspeelplaten. En zo Welke platen we... werden in die tijd nog gedraaid door jou? Wel, Tineke, we draaiden alles. Hè, maar, wat we hadden. Nou, alles wat we hadden, maar er waren natuurlijk een heleboel populaire platen. In Komt de, van het en, dak af en dergelijke, hè? Ja, Peter en zijn Rockets, dat was en Elvis Presley... Barcelona? Ja, de van, Wilmaris. Uh, van de Wilmaris. Inderdaad. Barcelona, dat is die. En Laila de Regento ja, die Grijs gedraaid zijn die platen. <laughs> hebben jullie ze nog? Ja, natuurlijk uh. hebben we ze en we draaien ze nog steeds. Oh ja. Uh, ja, ik had een persoonlijke voorkeur. Uh, ja. Mijn plaatje, dat was het plaatje van Tony Martin, Manhattan. Ah, summer journeys to Niagara. And to other places aggravate Old Manhattan. We'll settle down. U hoorde een fragment uit het vijfjarig jubileum van Radio Veronica op 21 april 1965. Op 18 april 1973 werd op het Haagse Malieveld... een grote demonstratie voor het voortbestaan van de zeezender gehouden. Op 31 augustus 1974 moesten alle Nederlandse zeezenders... om 1800 uur hun uitzendingen staken. Rond 1980 werd Nederland geconfronteerd met een nieuwe golf van etherpiraterij. Primair via de FM-radio met lokale stadzenders, maar ook via televisie door piraten. Die s'nachts televisiesignalen instraalden op de ontvangsttorens van kabeltelevisienetten op de frequenties van de publieke omroep. Ja, het gaat mij technisch gezien allemaal een beetje te ver, maar zo werd dat blijkbaar gedaan. Een aantal lokale etherpiraten, zoals Keizerstad FM in Nijmegen, en Radio Decibel uit Amsterdam die groeiden uit tot geduchte concurrenten van Hilversum. Luistert u naar een documentaire van Peter Kroon. We wisten natuurlijk van het mag niet. De consequentie was dat de politie ook regelmatig in beslagname kwam doen. Overal stond die aan in elke winkel. Je kon daar gewoon door die winkelstraat gaan... en alsof de speakers buiten op straat waren opgehangen. Je hoorde gewoon overal digitaal. We hebben terraria gehad waar, uh, waar slangen en uh, enge beesten in zaten. En daartussenin stond de zinder. Niet er maar te pakken. Of hele dichtgespijkerde en gelaste deuren waar je gewoon niet doorheen kwam als, uh, als opsporingsdienst. Het spoort terug naar de jaren 80, Toen iedere stad en streek in Nederland een aantal goed georganiseerde vrije radiostations had. Radiostations die populair waren omdat ze vooral veel muziek uitzonden... die door een grote groep leuk gevonden werd. Radiostations die bekostigd werden door reclame... en deden wat in Hilversum toen nog niet gebeurde. Uh, in Nijmegen, daar is het allemaal begonnen, tenminste de, de, de, de piraterij... In de Langvorst in Nijmegen op een uh, 12 hoge flat. Dat was makkelijker, dan hadden we gelijk een plek voor de antenne, lekker hoog. Freek van der Maas, medewerker van Radio Keizerstad in Nijmegen. En uh, ja, zo, zo is het uh, hele avontuur daar begonnen eigenlijk. Goedemorgen, wie spreken wij? Ik Erik Groot. Hoe oud ben je? 10 jaar. 10 jaar. Hoe is het met de vakantie? Goed. Ja. Ga je ook naar de Vierdagense kijken? Ja hoor. Ja, ook naar de zomerfeesten. Ja. Leuk is dat hè? Hartstikke. Hey, je hebt de worst gewonnen Erik. Gek. Ja. We zitten nu aan de noordkant van Nijmegen, dit is de Waalbrug. En wij zaten met onze studio in de, aan de zuidkant van Nijmegen. Daar, dat was de, ook de enige locatie waar allemaal hoge flats uh, stonden toen de tijd. Dus, uh, en jullie hebben altijd in die, in die ene flat gezeten? Ja. ja, in die ene flat hebben wij uh, altijd gezeten. Dankzij uh, ja, goed contact toch met buren en... Met, uh, met uh, de huismeester van die flat, uh, zeg maar. En uh, zorgen dat je geen overlast veroorzaakt. en uh, Nee, dat ging altijd in hele goede harmonie. Solitaire, muziek van Patricia op Keizerstad, 91. En doe dus ze aandoenlijk aan, zo'n plaat de zochtens. We zijn bijna aangekomen bij de commercials. 1982, uh, om precies te zijn. Toen is het eigenlijk een beetje begonnen. na nou, Eerst in de jaren 70, eind jaren 70. Uh, met kerst een, een, een, een kerstradio te doen, een kerstmarathon zeg maar... vanaf eerste kerstdag tot oud en nieuw. Toen dachten we, goh, is het niet iets om, uh, om dat altijd te doen? Wel, wel, wel, wel. zodra je deze plaat hoort en maak kans op 10.000 dubbeltjes. 10.000 dubbeltjes. Aan de telefoon hebben we Fempe, Femke Portinga. Hallo die Femke. Hoi. Je belt vanuit Nijmegen? Ja. Ja, en waarvoor belde je? Voor de sleutelplaat. Voor de sleutelplaat. Nou, dan maak jij kans op 10. 10.000 dubbeltje. Yay! Op vrijdag was er een programma op Hilversum. 3. Toen de tijd. Dat heette de Muzikale Fruitman. De EO zong zond ochtends uit. En, um, oké, okay, maar het biedt de luisteraars uh, niks. Dus wij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan een, een lang weekendstation uh, oprichten. Keizerstad genaamd. Radio Keizerstad. En we gaan vrijdag, zaterdag en zondag uitzenden. Dat liep zo goed. Zoveel enthousiaste reacties. Dat we dachten van... Uh, nou, we gaan proberen of we er gewoon zeven dagen in de week kunnen gaan uh, uitzenden. 24 uur per dag. Flitsende muziek was afkomstig van The Three Degrees and The Runner. We hadden een aantal vrijwilligers, die waren zo enthousiast. En uh, we denk, uh, nou, dat moet gaan lukken. En we zijn uh, in de loop van 1982, toen was het inmiddels al 1983 geworden... 24 uur per dag, zeven dagen in de week volledig met een horizontale programmering uit uh, gaan zenden. Een ho horizontale programmering wil zeggen elke dag op dezelfde op hetzelfde tijdstip dezelfde presentator. Ja, dat is een idee uit Amerika, dat was uh, overgewaaid. Hilversum kon dat niet, want die hadden nog... Uh, iedere dag een andere omroep zitten. Hè. Dan, dan, dan hoorde je ook totale andere muziek. De maandag was weer anders dan de, dan de dinsdag van de Vara, et cetera, et cetera. Nou, de, keizer staat 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Horizontaal, zoals gezegd, ook s'nachts. Nou, de reacties die waren echt, uh, echt uh, overweldigend. Het telefoonnummer wat je er benodigd hebt is 080 44 En uh, jij moet ons vertellen... Wie wie er zingt en wat hij zingt. En wie heb ik aan de telefoon? Soplas. Luister goed naar deze plaat en vertel ons in heel Gelderland wat je hoort. Dat is Eric Clapton, een wonderful tonight. Fantastisch, gefeliciteerd! Dankjewel. De aller allerlaatste. Wat wil je? De worst of de single. Het was uh, ja, ook, ook vrij uniek eigenlijk voor Nijmegen en de omgeving. Ja, Nijmegen en de omgeving ver daar buiten, want de zenders waren dermate sterk dat het nog uh, soms in Utrecht uh, te ontvangen was. Dus uh, ja, grote, grote fans, veel telefoon, veel brieven, veel post. Dus uh, het kon niet beter eigenlijk. Zo. Werd er toen ook onderzoek naar gedaan, hoeveel mensen er luisterden? Nee, maar we weten wel dat we uh, een keer uh, bericht kregen... van de toenmalige PTT, nu KPN, die, uh, die eigenlijk zei... jongens, uh, we moeten een, een, een, een, ja, een of ander apparaat moest ertussen gehangen worden... bij de telefooncentrale in de Dukenburg, dus de flat waar we zaten. Want uh, de telefooncentrale raakte regelmatig... Uh, Overbelast door het aantal telefoontjes na de omroep. Dus ja, je kunt wel nagaan. Uh, dat ding bleef continu gaan. Het was gewoon. Uh, uh, ja, opleggen en uh, oppakken weer. Voor verzoekjes, groetjes. Dat was ook mateloos populair uh, in dat tijd. Dus uh, ja, dus niet echt een onderzoek. Dat hebben we nooit gedaan. Maar we wisten wel. Uh, het staat overal aan. En uh, goede reacties, zoals gezegd. Ja. In de streek Gooien-Eemland is Radio Digitaal in de jaren 80 een van de populaire radiostations. De hits hoor je op digitaal hit FN. Dit radiostation is net als Radio Keizerstad eind jaren 80 gestopt met illegale uitzenden. Het legale vervolg is op de Nederlandse Antillen. Nou, hier stieren we de, adren, de luchthaven Flamingo van Bonaire. Ladies and gentlemen, we're approaching Flamingo Airport in Bonaire. Lichtblauw zeewater. En hoe warm zal het nu zijn? Een graad of 30, misschien? Ja, het is, uh, het is 30 graden nu. We zitten eigenlijk bij de, bij de, de vissershaven, de, de, de visserspier moet ik zeggen. Hier liggen de, de grotere vissersboten. Je ziet er nu niet zoveel, want ze zijn op zee. Maar aan het eind van de middag komen die terug met de vangst. Ron Gijzen, hij was een van de medewerkers van Radio Digitaal. Het was eigenlijk gewoon een muziekzender, zoals er nu zoveel van zijn. Maar in die tijd waren het er niet zoveel natuurlijk, want in die tijd had je eigenlijk alleen maar Hilversum 3. En dan de diverse ja, vrije radiostations, die popmuziek uitzonden en het leuke van... Uh van die vrije radiostations, zoals digitaal was... dat die eigenlijk al een beetje deden wat de commerciële zenders later deden. Namelijk gewoon heel herkenbaar de hele dag. Terwijl Hilversum 3 in die tijd nog heel versnipperd was. Dan had je een paar uurtjes dit en een paar uurtjes dat. Dus omdat wij toen al eigenlijk eh, 18 uur per dag... want in die tijd eh, stond die zender 18 uur per dag aan... werden we in korte tijd in die streek, in die regio, het Gooi Nederland, heel erg populair. Ik wist dat ze in velsmaken verkrijgbaar waren, maar dit slaat werkelijk alles. Maar dan op nummer 11 in onze DT50 en Cherish. Ja, dit is hem, dit is hem. Dit is de Pitbulls Oh, wat Luister is een mooie harmonie hoor. Oh, fantastisch, maar hij is al een beetje vals. Maarten Peters en de Vrienden. En... Ik, uh, ik kan me herinneren dat we heel lang het zo hebben gedaan. dat we een dag van tevoren opnamen, wat de volgende dag om dezelfde tijd werd uitgezonden. We hadden een, een oude grote bandrecorder met hele grote spoelen. En daar kon je dan 18 uur opnemen als je de snelheid van die bandrecorder helemaal uh, terugschroefde. Maar de kwaliteit was nog steeds heel aanvaardbaar. En de dj's kwamen dus wel op vaste tijden. Dezelfde tijd als het een dag later werd uitgezonden, werd het dus ook een dag daarvoor opgenomen. En kwam je te laat, ja, dan was je dus ook echt te laat. De band werd niet stopgezet. Dus voor je gevoels had je dan live programma te maken... Maar het werd een dag later uitgezonden. Zo is dat begonnen. Achtereen volgens Bananarama en I heard a rumor. En daarna, je weet het, Spando Ballet, nummer 30. Ja, we houden vandaag de nummers een heel klein beetje in de gaten. Want zaterdag moet ik nou ook zelf doen, die top 50. En be free with your love. Zodra ik trouwens, is het half acht. en hebben we het gebruikelijke item Momentum Melancholica. En daar kun je naar schrijven. Postbus 67 3740 AB in Baren. En daar viel een stilte in. Um, ik ben daar in 1985, nee, of in 1984... Uh, Terechtgekomen nadat ik eerst in Hilversum bij wat, uh, ja, dat waren toch meer piratenstations uh, wat had wat, wat gedaan. En in die tijd werd ook uh, Digitale FM in Baren nog regelmatig opgepakt. Pas later is er een, uh, ja, een soort stilzwijgende overeenstemming uh, gekomen... tussen de gemeente en het station. En heeft de gemeente ook wel de voordelen daarvan gezien? Want die konden ook best wel hun ei daar kwijt. En uh, we deden leuke dingen ook uh, voor de bevolking en met de bevolking. Maar in die begintijd uh, kon dat nog niet. En toen hebben we dus die constructie gekozen van een dag van tevoren opnemen. En dan gingen die banden uiteraard naar een andere locatie... waar ze werden afgespeeld. Daar stond de zender. Maar dan bleef de dj dus buitenschot. En nadat dus die, die, ja, die gedoogregeling uh, met de gemeente Barend van start was gegaan, toen hebben we gezegd, nou ja, dan is dat ook natuurlijk niet meer nodig. Dan kunnen we gewoon uh, live programma's gaan maken. En toen werd het dus ook echt gewoon live. Dan zei je net van, ja, ik heb ook bij echte piraten gezeten. Maak je toch een soort van onderscheid? Was digitaal in het gooi niet een echte piraat? Nou, ja, kijk, de piraten die zaten echt op zoldertjes met hele beperkte middelen. Tenminste, dat was mijn ervaring. Want ja, het werd elke week of elke twee weken werd dat opgepakt. Dus daar kocht je toch niet de beste spullen. Ik kwam bij Digitaal, toen zat het net in die overgang. Hè? Die, die constructie met het opnemen met die banden. Dat heb ik nog meegemaakt een poosje. Maar het, was, het zat net zeg maar, op de grens van wel en niet gedogen. En dat betekende dat je dus al wat, uh, wat luxer kon... Uh, kon gaan zitten, wat betere spulletjes kon gebruiken. En dan ging ook dat gevoel van, van dat, hele, dat, dat piratengevoel, dat je elk moment dacht van uh, ik kan worden opgepakt, dat, dat ging weg. Hè? En, en ja toen kwam eigenlijk de term vrije radio erin. Uh, dus vandaar dat onderscheid, uh, die jaren in Hilversum, dat je elk moment uh, uit de lucht kon worden gehaald. Nou, dat vond ik dan echt piratenstations. En die gedoogradio, nou laten we dat een vrije radio noemen. Dit is een Volkswagen Transporter. Bij een heleboel piraten. Er zijn zelfs de kentekens van de auto's bekend. Uh, de kleuren. Loek Geertsen is opsporingsambtenaar. Vroeger bij de radiocontroledienst. Tegenwoordig bij Agentschap Telecom in Groningen. Ik zal de auto even openmaken. Oké. Okay. Nou. Wat, wat, wat, wat zie ik hier nou? CRF-testopstelling. Dat is... Uh... De apparatuur, een deel van de apparatuur die, die in de auto is ingebouwd, lijkt gewoon op een computer. Ja, er zit een, uh, een computer ook in. Uh, Achter in de auto daar staat een, uh, een ontvanger met een bereik uh, van 100 kW tot 3 gigahertz. Als dat is zo beetje, wat dus een beetje alles wat, wat je zou kunnen ontvangen. Dat kan je ook ontvangen in deze auto. Ja. Kijk, nu krijg je een, een beetje beeld. Uh, in mijn scherm. Volgens mij kijken we nu, digitaal dan, naar radio 1. Dan moet ik hem eventjes. En dan zie ik een soort van groene piek. Het lijkt een beetje op, op zo'n ding wat je ook in het ziekenhuis wel eens ziet. Zo'n soort hartbewakingsapparaat. Daar heeft het een klein beetje wat van weg. We maken de etersignalen, zeg maar de, de, de, de magnetische signalen die je, die je niet kan vatten in de ether maken wij zichtbaar op dit scherm. Luister even, we hebben hier eh, weer wat prijzen weg te geven. Luister goed, want jawel, je maakt vandaag kans op een krachtige hoge druk reinigen. Samen met krachtige hoge druk les. Dan moet ik toch een keer heen, lijkt me wel een keer like, lachen. Eh, en dan alles in de ruil voor de plaat van jouw leven. Jouw favoriete plaat. We wisten natuurlijk van, het mag niet. De consequentie was dat de politie ook eh, regelmatig beslagname kwam doen. En die beslaginname in, uh, waren, ja, hoe moet ik dat formuleren, vrij gemoedelijk. Freek van der Maas van Radio Keizerstad. He, er werd aangebeld en uh, de agenten stonden voor de deur en zeiden... Dag, jongens, ja, we, we komen weer. He, we, eigenlijk zo van, we moeten eigenlijk weer. Want we luisterden zelf ook naar, we vinden het eigenlijk een beetje sneu. Nou, dan, dan was het standaardprocedure van zijn namen de spullen mee... En ze reden de straat uit. En uh, aan de andere kant van de straat kwam een auto aanrijden met weer de nieuwe spulletjes. En binnen een uur zaten we, zaten we in de lucht. Um, in totaal, in de illegale periode van Keizerstad, zijn we 75 keer uh, uit de lucht gehaald. Waarom weet ik nog 75 keer? Omdat we bij de 75e keer, of laten we het zo zeggen, de 74e keer was gebeurd. En we hebben er toen een fles champagne neergezet. En een briefje erbij voor de heren van de RCD. Dat was de toenmalige opsporingsdienst. Van nou jongens, gefeliciteerd met de 75e in beslagname. Die is ook inderdaad... Geweest. En de fles hebben ze ook meegenomen, dus dat, dat was wel uh, grappig. Maar ja, dat was dus het nadeel. Maar het, het vervelende was ook, uh, je kon drie, vier maanden onuitgebroken uitzenden, onafgebroken uitzenden zonder gepakt te worden. Maar er waren ook wel eens weken bij dat je twee keer in een week uh, werd gepakt. Op weg naar huis, kijk eens goed in de spiegel van je auto. En kijk eens naar je eigen gezicht. Hele weekend vrij geweest, lekker relaxed en je hebt één dag gewerkt. Kijk nou eens goed, kijk eens toch niet uit, man. Je mag de hele week nog. Doe toch eens wat rustiger aan, maak toch eens wat meer tijd voor jezelf. Want het Kan niet doorgaan zo. Hoor. Je houdt het niet lang meer. Het leven één feest met Stafaris hier. Dus Ze kwamen binnen en mijn naam werd genoteerd. Ten duur krijg je toch in een één keer een brief in de bus of je, je wilt verantwoorden bij, uh, bij de rechter in Arnhem. Nou ja, goed, daar ga je naartoe. Of meneer er wel bij stil had gestaan dat ik toch wel een hele grote bedreiging was voor de veiligheid in Nederland. Was je dat? Een grote bedreiging? Nou, <laughs> ik heb me dat nooit gerealiseerd. Maar meneer de rechter... Als je er nu achteraf op terugkijkt. Nou ja, wat, wat, wat mij in de schoenen geschoven werd... Dat ik, dat ik ervoor had kunnen zorgen dat er een vliegtuig neergestort zou zijn... omdat de piloot niet met de verkeersleiding kan praten... omdat een illegale radiozender uh, Schiphol uh, het vliegverkeer stoort. Op en ik was dus een gevaar voor de maatschappij. En hij legde de toen de tijd hoge boete op uh, van 500 uh, uh, gulden. En een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar. Dus dat betekende dat ik eigenlijk zou moeten stoppen. Want als ik weer voor hetzelfde zou gepakt zou worden, dan zou ik een maand te in gaan. En ben je toen gestopt? Nee, het radiovirus is sterker dan zo'n straf die boven je hoofd hangt. Dus ik ben gewoon de volgende dag weer vrolijk verder gegaan. En was je toen al meerderejarig? Je... Ja, ik was meerderjarig. ja. ja. Du dus heb je een strafblad? Ja, je gaat door. Daarbij moet je niet vergeten dat je een enorme populariteit hebt. Mensen steunden je als je gepakt was. Sympathisanten kwamen nog wel eens, Van de politie was net geweest... en dan kwamen mensen spontaan naar de flat gereden... om ons uh, een hart onder de riem te steken. Zo van, jongens, jullie gaan toch wel door, hè? Ja, ja, tuurlijk, uh, ja. Bovendien, later... Je, onze enige inkomsten waren adverteerders... Uh, uh, die dus zorgde voor het geld. Dat we platen konden kopen, apparatuur konden kopen. Daar had je ook een contractuele verplichting mee. Het stond wel niet op papier, maar een mondelingen afspraak. Zo van, jouw sportje wordt gedraaid. Ja, dan kun je niet, daar hebben die mensen voor betaald. Dan kun je niet zomaar zeggen van, uh, ja, we komen niet meer terug. Autocenter Wouters van Dijk. Officieel Scoradier. Die Wouters van dijk voor gebruikte auto's met bovengarantie, onderhoud en snelle reparaties. Let bovendien op de speciale acties bij aankoop van een nieuwe. Er waren er zelfs heel veel die gewoon van tevoren weesden van, nou wij zijn hier legaal. dus uh, een heleboel werd gebarricadeerd. Uh, er waren mensen die op de uitkijk stonden van uh, als er maar ergens een vreemde auto rondjes bleef rijden. Dan was men natuurlijk al heel gauw op circuit van, uh, zal dat al een opsporingsauto zijn? Opsporingsambtenaar Loek Geertsen. Vaak zat, kom je ergens, uh, dan was de boel helemaal dichtgespijkerd. Uh, de studio werd ergens uh, neergezet waar het heel moeilijk was om bij te komen. Want ja, immers de mensen wilden, ook net als nu, hun spulletjes niet kwijt. Want men wilde zoveel mogelijk tot blijven zenden. Juist die periode waarmee mensen heel vernuftig te werk gingen. Uh, een zender werd gemaakt, verbouwd zeg maar in een soort van, uh, van stofzuiger. Moeders die stond als het ware te stofzuigen in de kamer. De stekker stond in het stopcontact en de zender stond aan. En als moeders klaar was met stofzuigen, tussen aanhalingstekens, ging de zender weer uit de lucht. Uh, we hebben terraria gehad waar, uh, waar slangen en uh, enge beesten in zaten. Tussenin stond de zender Tieten hem maar te pakken. Of hele dichtgespijkerde en gelaste deuren waar je gewoon niet doorheen kwam als, uh, als opsporingsdienst. Wat waren dat nou voor mensen toen die dat deden? Uit alle soorten van, van, van, van uh, lagen van volk kom je ze tegen en kwam je ze tegen toen al. Misschien kom je wel een tandarts tegen, misschien kom je een, een, een timmerman tegen. Achter in de auto staan wat spulletjes die onlangs nog in beslag zijn genomen. Zullen we er eventjes heen lopen? Ik wil even, even kijken wat je allemaal mee hebt genomen. Dan zet ik de auto weer eventjes uit. Er is een deel uh, in, in Amsterdam in beslag genomen. Dat is een dvd-spelertje. Ja, dat zou iedereen zeggen. Aan de buitenkant is het een dvd-speler. Er zit alleen een extra draadje aan. En dat draadje fungeert in dit geval als een antenne. Oké. Okay. Ik, ik haal het deksel dreef af. Ja. Dan zie je het binnenwerk van een dvd-speler. Bekend iets, er zit een dvd in. En dat gedeelte dat zou je heel makkelijk herkennen, ook als uh, niet-techneut van uh, Goor. Dat nou, is, is gewoon een DVD-spelertje. Ja, maar in de vrije ruimte die naast de DVD-speler uh, nog, nog, nog is... hebben ze een heel klein printje neergezet met een zendertje. Die, dit komt op James Bond-achtig niveau, hè? Ja, maar de mensen proberen juist ook om te kijken... van uh, wat kan wel en wat kan niet. En in dit geval uh, zetten ze dit kleine stuurzendertje ergens neer... Op een wat, uh, wat grotere afstand zetten ze een, uh, een wat andere zender neer. Een soort versterker? Een zender met een versterker met heel veel vermogen. In ieder geval binnen het bereik van dit kleine zendertje. Dat wordt uh, opgevangen door uh, een ontvanger die daarbij aangesloten staat. Die staat erafgestemd afgestemd op de frequentie waar dat uh, kleine zendertje op staat. En dat wordt dan heruitgezonden op, uh, op een veel grotere hoogte van een flat... en uh, rijkwijde van uh, van hier Gunter. Er was in die tijd, was, er was geen lokale omroep van Baren. Dus omdat wij natuurlijk midden in Baren zaten, wij zaten als er wat te beleven was er altijd bij. Of het nou Koninginnedag was, of dat het een manifestatie voor Amnesty International was. Digitaal was er altijd bij. Ik deed daar verslag van. Ron Gijzen van Radio Digitaal. En in die zin uh, fungeerden wij natuurlijk ook als lokale radio. Als er wat gebeurde, dan hoorde je dat bij ons. Maar niet op de manier zoals andere lokale radiostations... de officiële lokale radiostations dat deden. Want dat was natuurlijk alleen maar... Uh, nou, of alleen maar vrijwel, alleen maar gesproken woord. En de muziek had daar een ondergeschikte rol. En bij ons was het precies omgekeerd. De muziek die stond centraal, daar ging het om. En als er echt wat gebeurde, als er iets leuks was of iets belangrijks was... of als de gemeente inderdaad een keer iets naar de bevolking te communiceren had. Dan kon dat via ons en dan gebeurde dat ook via, via Digitale Fem. Digitale Fem brengt 24 uur per dag programma's voor Midden-Nederland. Dagelijks stemmen tienduizenden luisteraars af op 92 megahertz. Hierdoor is Digitale Fem het medium bij uitstek... om uw bedrijf of product onder de aandacht te brengen van dit grote publiek. Adverteren op digitaal brengt u de respons van Midden-Nederland. Midden-Nederland. Midden-Nederland. En het was een gevoel, je gaat naar je werk. Ik, ik, ik... Werd je er ook voor betaald? Ja, ja. Ja, je kreeg, uh, kreeg uh, toen tijd een, een tientje per uur. Dat is meer dan een krantenwijk. Ja, dat is meer dan een krantenwijk. Langhorst 53. Dit is hem. Dit is hem. De achtste. Daar zaten jullie. Daar zaten wij, ja. Nou, we gaan de lift in. Ja, we gaan de lift in. Op etage nummer 8 zat de uh, zat radio-studio. Ja, en de, masten die stonden, de mast die stond op, uh, op het dak uiteraard via het lifthuisje bereikbaar. En dan kan ik misschien wel zien. Uh, ja. Kijk, oh hier zit zo'n trapje. Ja, ja. Een trapje met een luik. En dan ging je uh, dan maakte je dat luik open. Dan kwam je in het lifthok hierboven. En in het lifthok zat weer een luik naar buiten. En daar gingen we altijd uh, ja, de mast neerzetten. De reservemast, die hing in een luchtkoker. Er lopen luchtkokers die lopen helemaal naar, beneden toe, naar, de, naar, de, naar de beneden toe. En daar hing al een mast in van, uh, van een meter of twaalf, dertien. Dus zodra die oude van ons kapot was gemaakt... of omgebogen of wat dan ook... Dat werd uh, gedaan door de opsporingshambtenaar. Ja, die maakte hem kapot, dat je niet meer verder kon uh, uitzenden. En dan... Uh, uh, nou, die lag daar als, als oud, hij op het dak. En dan hoefden we alleen maar een touwtje te trekken. En dan kwam de mast... Het, uh, weer naar boven. En dan was het zender aan en uh, klaar Dus dan, dan, dan, dan ging je hier via het laddertje. Ladder. Ja, ja. ja, ja. Dit ja, metalen laddertje. Ja. Het, ja. het gekke is dat er geen sloten op zit. Nee. Je zou bij wijze van spreken zo weer het dak op kunnen. Zou zo kunnen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En we stonden hier ook altijd boven te kijken. De politie, wat, die zag je aan. Die zag je aankomen rijden. Maar dit is leuk. Om hier weer te staan. Dat is <laughs> echt grappig, ja. Lang geleden, maar... Uh, ja, toen komen weer wel die gevoelens naar boven zo van... Uh, Wat voor gevoelens borrelen erop? Ja, toch een mooie tijd. Spanning. Toch een, een stukje spanning. Kijk, nu, nu, nu maken we nog steeds radio. Maar het is... Uh, ja, toen had je, had je een bepaalde spanning natuurlijk. Van uh, ja, we kunnen ieder moment kan het ermee mee ophouden. En dat heb je nou niet, want het gaat gewoon door. Het is nou, uh, ja, iedere dag... Uh, maar toen was het, uh, ja, heel erg spanning. En dat, als je hier dan weer staat, dan, dan komt dat toch weer van... Dat gevoel van toen komt weer... Uh, Komt hij allemaal terug. Van je leven! De plaat van je leven. Jouw plaat over een kwartier op Keizerstad. Dat kan. Wel nu, nul. We rijden nu uh, bijna in het, uh, in het centrum van, uh, van Groningen. Maar ook omdat je hier maar rekening mee moet houden dat je in Groningen zit wel heel erg dicht bij Duitsland zou dit zelfs nog een Duitse zender kunnen zijn. Dus we moeten gewoon een aantal uh, plaatjes afluisteren om te luisteren of dit uh, überhaupt een uh, piraat zou kunnen zijn. Dan valt ook even weg en dan komt hij weer terug. Nou, dat wegvallen dat komt omdat ik de pijler even aanzet af en toe. En dat pijlersysteem dat wil gewoon wat signaalsterkte uh, hebben om een richting te kunnen bepalen. Nu rijden we boven op het uh, MA-viaduct. Een beetje uh, redelijk hoog gelegen stukje weg. En je ziet nu dat die uh, pijlroos dat die heel strak ten opzichte van waar we nu rijden zo'n beetje noord noord oosten aanwijst. Dus ik kan uh, ervan uitgaan dat ik ten opzichte van de auto... want het pijltje voor uh, 0, dat is uh, de recht vooruit... dat ik toch ergens iets uh, ja, Noord-Noord-Oost... ten opzichte van waar wij nu rijden moeten naartoe gaan. Dus als ik hier uh, de ring pak... dan zal je zien dat straks bij de volgende peiling... het uh, al. Uh, ...van een andere richting afkomt. Jongens, dat was net wat ik wil radio. Ik zie de Chirane net aankomen. Hè? Hij hoort de Chirane al aankomen. Ben rijden ook nog collega's? Niet in deze soorten bussen... ...maar nog in uh, Volkswagen Chirane's. Nou, uh, uit de gesprek hoor ik nu dat een collega waarschijnlijk... ...daar te plekken de, de boel gaat in beslag nemen. De, dus de piraat in kwestie heeft jullie al door? Ja, ik hoef hem niet uit te zetten. Hij is nu uit de lucht. In een zie ik het signaal uh, weggaan en blijft het huis over. Het feit dat hij net al aankondigde dat hij al een chiraan aan zag komen. Dus voor ons heeft het geen zin om uh, voor deze zender door te gaan rijden... om te kijken waar hij uiteindelijk uh, gezeten heeft. De vrije radiostations, die in het hele land actief waren... worden eind jaren tachtig hard aangepakt door de overheid... Dat we daadwerkelijk moesten stoppen uh, met uitzenden... heeft alles te maken dat de overheid er dus op een gegeven moment in 89 achter was van... we roepen artikel 140 bij de jongens. Uh, we veroordelen is voor artikel 140. Nou, wat is dus artikel 140? Dat is een heel breed begrip. Dat is het meewerken aan een criminele organisatie. Was Keizerstad dan crimineel? Ja, in hun ogen dus wel. Ze we deden dingen wat niet mocht. Toen was het snel afgelopen. Het snel afgelopen, want mensen... Uh, eerst was het zo, je krijgt een boete, je moet voor de rechter komen... Maar dit was een gerichte actie die vijf vermeende kopstukken oppakte op een ochtend in 1989. Uh, s ochtends vroeg om zeven uur op verschillende plekken rondom Nijmegen. En uh, die mensen werden vastgezet een week lang. Ja, het is uiteindelijk een week geworden, maar toen wisten we het nog niet voor hoe lang. En toen hebben we toch maar besloten: van dit is niet het kat en muispelletje, dit is gewoon uh, het definitief uh, lamleggen van, uh, van Keizerstad. Dus uh, we, we stoppen ermee. We nou, hebben emotio besloten emotionele uitzending gehad, laatste uur. Ook vanuit deze flat. En uh, toen ging definitief dus de stekker eruit. De overheid had gewonnen, dat is klaar. Dit is de allerlaatste dag. Lokale, commerciële radio voor een zo breed mogelijk publiek. Dat was ons doel, onze droom. De medewerkers van Keizerstad lopen tegenwoordig zoveel risico... dat op de huidige manier doorgaan niet langer verantwoord is. ZE we geven onze droom niet op. Die einddatum van 29 oktober 1989 kwam natuurlijk steeds dichterbij. Dat lag niet aan ons, dat lag ook niet aan de gemeente Baren. Niet direct in ieder geval. Want die hadden geen last van ons. We waren gewoon een, een, een leuke groep mensen. Ik denk een man of dertig al met al die daarbij betrokken waren de radiocontroledienst, die hebben hogerop uh, contact gezocht... met functionaris in Den Haag en gezegd van... ja, die gedoogsituaties in die gemeente Baren, dat, dat kan niet langer. Toen is er dus vanuit Den Haag is er, uh, naar de gemeente Baren... ja, eigenlijk een, een heel dringend verzoek uitgegaan... om daar toch niet langer uh, mee om te gaan zoals ze daarmee omgingen. Met andere woorden, het gedogen moest stoppen. En toen heeft uh, de gemeente Baren gezegd van... ja, nu kunnen wij eigenlijk niks anders meer dan... De, de stekker eruit trekken. Maar ze hebben het ons wel ruim van tevoren gezegd. En uh, ja, toen hebben we gewoon eieren voor ons geld uh, gekozen... en uh, vanaf dat moment naar die einddatum uh, van 29 oktober 1989 toegewerkt. U heeft geluisterd naar een documentaire over radiopiraterij in de jaren 80... in VP Roos het Spoor terug, gemaakt door Peter Kroon. En, uh, we gaan er even uit voor uh, de laatste berichtgeving met betrekking tot de situatie in Boston. Wessel de Jong die is in de Verenigde Staten en naast mij zit Ewout de Jong. Ja, de politie in Boston heeft de 19-jarige verdachte van de bomaanslag bij de marathon te pakken. Dat is in ieder geval wat er uh, gezegd wordt aan de telefooncorrespondent Wessel de Jong. Wessel, uh, kun je vertellen wat er, uh, wat er precies is gebeurd? Het uh, meest duidelijke signaal dat ik zojuist kreeg, uh, ik zat de uh, NBC te kijken, die was duidelijk het, het allerdichtste bij het lokale NBC in, uh, in Boston. En er steeg een gejuich op uh, van de politiemensen. Nou, dat was misschien wel het meest duidelijke signaal uh, wat je kon krijgen deze dagen. Er is natuurlijk zoveel uh, foute informatie door de pers, is er natuurlijk deze dagen naar buiten gekomen. Maar dat gejuich van die politiemannen was natuurlijk wel een hele duidelijke bevestiging dat, die, uh, dat ze hem nu gearresteerd hebben. En hij zou dus... Uh, Jogar zou dus levend zijn. Deze 19-jarige verdachte. Hij is wel gewond, ze schijnt. Ja, kan je vertellen waar ze hem hebben gevonden? Ja, aan de Franklinstraat, uh, daar stond ergens in een achtertuin... stond ...in, uh, in een soort plastic, krimplastic, stond een plezierjacht ingepakt. Nou, daar zat hij in en dat zijn ze op het spoor. Ze zijn hem daar op het spoor gekomen doordat dat plastic was opengesneden. En, uh, en er waren ook daar bloedsporen aan die boot ontdekt. Nou, dat was een heel duidelijk signaal. Natuurlijk, eigenlijk waar ze naar dat soort sporen zijn, ze zijn ze natuurlijk de hele dag op weg geweest. Ze hebben toen een paar van die, uh, van die flash grenades met zo'n zo grote explosies... Uh, uh, hebben ze hebben ze naar hem toe gegooid. Hij reageerde niet echt op de zou een kort vuurgevecht ook uh, geweest zijn. Politie heeft ongeveer zo'n dertig zo zo kogels uh, afgevuurd. Dus in precies wat voor staat hij is, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet of hij daar ook dan door geraakt is. Maar uh, het is in ieder geval nu allemaal uh, ja, tot een min of meer goede ontknoping geleid. En hij leeft natuurlijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want ja, iedereen wil natuurlijk weten, wat heeft deze man, deze mannen bezield? Ja, we hebben het hier op de redactie geprobeerd te volgen, maar het duurde echt uren, leek het wel, voordat dat ze hem daadwerkelijk konden aanhouden. Waarom is dat eigenlijk? Nou, ze zijn, om te beginnen zijn ze natuurlijk uh, bijzonder voorzichtig geweest. Er was natuurlijk wel gebleken dat, uh, dat deze mannen uh, ontzettend gevaarlijk waren. Dat bleek natuurlijk wel afgelopen nacht. Hè. schietpartij waarbij ze een agent doodschoten. Uh, een wilde achtervolging. Waarbij nog eens zo'n beetje 15 agenten verwond raakten. Dus ze wilden natuurlijk oppassen dat ze niet zomaar ergens op hem stuiten. En, en, en, dan, ja, en dan gewond zouden raken in, in, in, een, in een gevecht. Wat natuurlijk meerdere levens nog van agenten zou kunnen kosten. En ze wisten... Natuurlijk, de tijd is, was, werkte in hun voordeel. Want zo'n 19-jarig mannetje, hij houdt dat natuurlijk ook weer niet zo heel erg lang vol. Zo'n uh, zo hele zware druk. Dus ze hebben rustig hun tijd genomen, de politie in Boston. Goed. Wessel, uh, heeft de politie nou iedereen te pakken Is de politie nou klaar? Is de politie nou klaar? Uh, nou, ze gaan natuurlijk de, de, er staan grote lampen er allemaal opgesteld. Dus ze gaan natuurlijk uh, een zeer uitvoerig onderzoek daar natuurlijk doen. Uh, wat hij verder allemaal bij zich had. Mogelijk nog explosieven en dergelijke. Is natuurlijk ook allemaal niet, uh, niet uit te sluiten. Er zijn nog wel meerdere mensen aangehouden of gearresteerd. Ook uh, zijn vriendin is ook vanavond nog, uh, nog ergens aangehouden. Dus uh, nee, de, de, de, de, de politie is nog niet klaar uh, vrees ik. Oké, okay, nou dan spreken we hier eerder later nog wel over. Waarschijnlijk voor ons overdag. Voor nu dank je wel, Wessel de Jong. Ja, en ik dank natuurlijk heel hartelijk Ewout de Jong. Graag gedaan. Geen familie. <laughs> Mogen duidelijk zijn. Zou dat erg zijn dan? Nee, absoluut niet. Kijk eens aan. <laughs> dat wil ik maar even weten. U luistert bij de VPRO naar Woord op Radio 1. En zoals net al aangegeven, u hoorde hiervoor een documentaire over radiopiraterij... Uh, gemaakt door Peter Kroon. En die zat volgens mij als jong Manneke ook al vanaf zijn zoldertje uit te zenden. Hij zou echt gesmuld hebben van dit soort laatste berichtgevingen... live vanuit de Verenigde Staten. Maar ja, aan zijn lijf geen piratenpolonaise meer. Hij bestiert tegenwoordig met bevlogenheid Radio 509... waar mensen met een visuele beperking... maar wel met goed getrainde oren zelf programma's maken. In september 2011 stopte Keizerstad als radiostation... een onderwerp uit de voorgaande documentaire in de ether en die ging vervolgens verder als internetradiostation. Met zenders als Veronica liep het minder goed af. Op 31 augustus 1974 moest haar uitzendingen staken. Jan Haasbroek van de VPRO vond het maar een melodramatisch afscheid. Zo blijkt uit het fragment uit VPRO Vrijdag uit september 1974. Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemensen. Hij was een boosdoender. Een piraat. Nou, vanaf dat moment beschikten de mensen over vuur... om zich warm te houden, licht te maken... en zelfs voedsel te koken. Even later vond iemand het wiel uit. Hij is waarschijnlijk gevierendeeld op de pijnbank. Hij liet een geschenk na dat niet begrepen werd... maar de wegen alle delen van de wereld openden. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de stoot gaven tot nieuwe ontwikkelingen. Met als enig wapen hun denkvermogen en creativiteit. Het antwoord daarop was altijd hetzelfde. Haat en afgunst. Ieder nieuwe idee of ontwikkeling wordt aangevochten door een groep mensen... die streven naar behoudendheid en machtsconcentratie. Het vliegtuig was onmogelijk... Narkozen, zonder. ruimtevaart, godslastering. Radio Veronica en misdaad. Professor Durman. Ik uh, begrijp dat zijn verhaal hierop neerkomt. Uh, er zijn geweest. Uitvinders van vuur, van het rad, uh, van elektriciteit, van nog een aantal zaken. En uh, wat is er gebeurd? Dat waren altijd enkelingen die dingen deden die de massa niet wou. En die dan ook op grond daarna, of daarvan daarna onmiddellijk de nek werd gebroken. En uh, vervolgens zegt de heer Aal doodleuk in één adem. Nou, en wat hebben wij nou eigenlijk gedaan? Huh? Wij hebben datgene gebracht wat, uh, wat het grote publiek zo graag wou. Wat een groot aantal mensen erg graag wou. En ze zijn omgebracht door enkelingen. Dus in alle opzichten, moet ik zeggen, gaat zijn verhaal... Uh, uh, hinkt zijn verhaal. Maar wat natuurlijk relevant is, is een dergelijk verhaal... wat ik nou hou, slaat ook weer helemaal op niks. He, want daarmee kan je alleen aanspreken mensen die, uh, ja, die, met enige distantie... of enigszins intelligent proberen te luisteren alsof die altijd een argumentatie geeft. Maar hij geeft natuurlijk helemaal geen argumentatie. Uh, ja, ze hebben nooit argumentaties gegeven. Nou, dat vind ik onthullend, want de mensen die zich destijds ineens uh, zijn gaan opwinden over het opruimen van Veronica, uh, ik denk bijvoorbeeld aan wijs de wijsgeer uit Oegij die hier een Koppers... Die hebben weer wel net gedaan, alsof er argumenten in het geding waren. Alsof je moest argumenteren over deze zaak. En die zijn weer wel aangekomen met argumenten als uh, de Veronica-formule... of een jongerenprogramma, of het specifieke van Veronica, et cetera, et cetera. Nou, dat is allemaal, mijn precies zo voos als deze uh, tranen op kopperij. hebben vuur, stoom elektriciteit bedwongen. Oceanen overgestoken in een zeilboot. Vliegtuigen en stoerdammen gebouwd. De aarde kunnen verlaten door zijn denkvermogen, creativiteit en wilskracht. Veronica is opgebouwd door wilskracht en idealisme. Verslagen door hen die dat als een bedreiging ondergaan. Het is aan u als Nederlander met gevoel voor rechtvaardigheid daar een antwoord op te vinden. Jan Haasbroek. Het is goed dat het de buskruid al uitgevonden is. Want als hij er op autos had moeten doen, dan had hij er knap veel moeite mee gehad. Het zijn volstrekt kromme teksten. Het is maf melodrama. Ik vind het slecht gedaan als ik me herinner de laatste uren van de Radio Caroline en Radio Londen. Het was zoveel beter gemaakt. En zelfs, dit is volkomen maf melodrama. Waar niks voor te zeggen valt, Er is geen redenering die deugt. Het is uh, stomzinnig. Nou ja, hij, hij noemt Veronica ook in het rijtje ruimtevaart en godslastering. In dat rijtje hoort het ook. Hij zegt, het, het enige wapen van vernieuwers is hun denkvermogen. Maar nou, daar heeft hij geen last in. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica... sterft er ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. Ja, het einde van Radio Veronica. De meningen over hoe die laatste uitzending destijds de eter is ingeslingerd... die leken niet erg verdeeld. Dit was een ietsje ingekort fragment uit het programma Vepiro Vrijdag... van 6 september 1974. En daarmee ronden we dit uurtje radiopiraterij af... hier bij Woord op Radio 1. Heeft u vragen, wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan kunt u mailen naar woord.nl. Dus woord.nl. En als u iets wilt terugluisteren... dan kunt u dat doen via onze speciale Facebookpagina. Die is te vinden op facebookcom woord.nl. En terugluisteren dat kan natuurlijk ook via de speciale... radiogemist-app voor iPhone van de en je kunt je direct abonneren op de podcast. Dat kan dan weer via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Zo, ik hoop dat u het allemaal kunt onthouden op dit moment. Het is namelijk uh, anderhalf minuut voor drie midden in de nacht. Een Beetje een lastig moment voor dit soort huishoudelijke mededelingen. Ik ga maar niet het adres om te schrijven ook nog noemen. Wel wat we de rest van de nacht gaan doen. Uh, tussen 6 en 7 gaan wij uh, hier luisteren naar een gesprek van Isra Meijer met uh, Jaap Visser. Ook wel bekend als Joop Visser. We gaan het uh, nog hebben over uh, de genocide in Armenië. Daarvoor kunt u gaan luisteren naar De Koerier van de Tsaar. Dat is een prachtig hoorspel. En uh, zometeen in het volgende uur Het Wervende Woord. En dat is een documentaire over kranten die meer brachten dan alleen maar het nieuws. Graag tot zometeen. I don't know.